Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Oekraïense leger zegt dat ze een dorpje... zes kilometer ten zuiden van Bagmoed hebben heroverd op de Russen. De informatie kan niet onafhankelijk worden geverifieerd. Er wordt al een tijdje een felle strijd gevoerd... tussen Rusland en Oekraïne in de dorpen rond Bagmoed. Deze week zei Oekraïne dat ze een ander dorpje... in de buurt van Bagmoed hadden heroverd. Maar Rusland weersprak dat toen. Ajax doet aangifte tegen een aanhanger van SC Twente... Die riep na afloop van de wedstrijd tussen de clubs racistische opmerkingen naar Ajax-spits Brian Bobby. Dat gebeurde bij de spelersbus van Ajax, die klaar stond om te vertrekken naar Amsterdam. Een verslaggever die erbij was, zegt dat Bobby zeer ontdaan was. De technisch directeur van SC20 ging na het incident de spelersbus van Ajax in om zijn excuses aan te bieden. De identiteit van de man die de racistische opmerkingen maakte is bekend en hij krijgt per direct een stadionverbod. De Belgische krant Het Nieuwsblad heeft beelden gepubliceerd van de vechtpartij... die vooraf ging aan het neersteken van twee Nederlanders in Antwerpen. Vanochtend vroeg kwam daarbij een man van twintig om. Een man van 25 raakte zwaar gewond. Te zien is hoe een groep op de vuist gaat voor de deur van een discotheek. Pauw Spius XII was waarschijnlijk in 1942... al op de hoogte van de massamoord op joden in concentratiekampen. Hij ontving toen een brief waarin staat dat Joden in ovens terechtkwamen in een vernietigingskamp in Polen. Het officiële standpunt van het Vaticaan is dat ze er niks van wisten. Dat blijkt dus niet te kloppen, ook al is onzeker of de paus de brief destijds ook echt heeft gelezen. Die is afkomstig van een Duitse jezuit die in het verzet zat. De brief komt uit de archieven van het Vaticaan en is met toestemming van de kerk vrijgegeven. Het weer, vanavond overwegend droog. Alleen in het zuidwesten kan er nog een bui vallen. Het koelt af naar 18 graden. Morgen in de loop van de dag geregeld zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Hele goede avond, luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1559. Mijn naam is Ben of Eugen, uw gast voor de Komende twee uur in dit unieke uh, nieuwheidsmuziekprogramma. The Spectrum of Life, dat is het uh, nieuwe album van Paul Long. Out My Window, dat is de eerste track waar, uh, waar wij naar gaan luisteren. Dan Brian Facino. die heeft een... Uh, een dubbelalbum uitgebracht. Ja, hoe is het mogelijk? Hè? Reflections Spaces, volume 2. Daar beginnen we mee. Ja, dat is een beetje speling van het lot geweest. Met de track A Place Unknown. Daarna gaan we terug in de tijd. Vanaf even kijken. Vanaf track 7. Uh, Steve Orghart van het label AD Music. Engeland is dus een elektronisch. gespecialiseerd in elektronische muziek. Die. Uh, uh, nou ja, die neemt de aftrap daarvoor met de track Star Temple. Dan hebben we nog even het uh, etopus, Blue Is Nine. En dan Monica Lojani met The Long Road. En dan zitten we in het jaar 2020. We sluiten af met Love Will Never Go Away. Een prachtige titel van een track van Mart. En Mart is een um, Japanse meneer die zeg maar... Uh, Muziek maakt voor een groot orkest en dat is dan ook wel te horen. Een mooie lange track van het album Journey to Unknown. PisoRadio.info daar kan je alles terugvinden. Ik wens je heel veel luisterplezier.